Visser met het nos -journaal. Goede doelen in Nederland hebben zich hersteld van de 1% meer op dan in 2009. De groei is vooral te danken aan sportevenementen zoals 6, meldt de Volkskrant. KWF Kankerbestrijding haalt het meeste geld op, ruim 102 miljoen euro. Dat is bijna twee keer zoveel als nummer 2 Unicef. Grote verliezers zijn koordeelt de dierenbescherming en natuurmonumenten. China ontkent dat voormalig president Yang Zemin is overleden. staatspersbureau zegt dat de gezaghebbende bonnen berichten over zijn dood afdoen als pure geruchten. Yang Zemin was president van 1993 tot 2003. De televisiezon in Hongkong onderbrak gisteren zijn uitzending om plechtig te melden dat de voormalig president was overleden. De Chinese staatsmedia negeerden gisteren de geruchten over zijn dood. Maar nu hebben de autoriteiten dus besloten te zeggen om ze tegen te spreken. Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft zijn afschuw uitgesproken over de afluisteraffaire rond zijn krant News of the World. Hij noemt de zaak betreurenswaardig onacceptabel. Murdoch zegt dat er maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Volgens de krant The Daily Telegraph heeft News of the World nog meer telefoons gehackt. Dit keer zou familie van omgekomen Britse militairen het slachtoffer zijn. Israël heeft in mei buitensporig veel geweld gebruikt tegen demonstranten, staat in een rapport van de VN. Dat is vrijgegeven door topman Ban Ki-moon. Op 15 mei werd bij de Libanese grens herdacht dat bij de stichting van de staat Israël veel Palestijnen werden verdreven. Bij de betoging vielen zeven doden. De Israëlse militairen schoten op ongewapende betogers, zegt de VN. En de betogers provoceerden door onder meer brandbommen en stenen te gooien. Het weer, de dag begint zonnig en droog, in de loop van de dag steeds meer stapelwolken en vooral in het noorden buien. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Het is een bescheiden ochtendspits met een paar korte files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoete 2 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knalpunt Koenplein 4 en de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Raansdorp, 2 kilometer. Tot zover de verkeers. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aard en zie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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zandvoort, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. En nu de herhaling van Goedemorgen Morgen Zandvoort. Nu, na tien uur. Maar helaas geen Goede Morgen Zandvoort. Nee, er wordt geknikt. Dus, uh, nee, nee, precies. Dus wat, wat gaat er dan gebeuren? Wie komt er nu ja, binnen? Ik denk volgende week. Ja. Ah, volgende week misschien wel. Ja, ze zijn momenteel een telefoongesprek oh, aan het voeren om te kijken of ze toch Dankjewel. iets voor elkaar kunnen krijgen. Ja, nou, dus, hey, uh, even kijken, wil jij volgende week heel hebben? Sorry? Sorry? Uitzending? Kan je eruit? Ja. ja. ja. Ik, kan zeggen, ik kan wel een cd'tje starten hoor, dat vind ik allemaal geen punt. Het zat er gewoon een stukje muziek. Oh. Dan zullen we zullen kijken waar daarna het allemaal... Overkunt. Oh, oké. Okay beginnen of er nog iets gaat beginnen. Yeah. Oh, yeah. Speciaal voor die volk. baby, you, If you ever me, the night. You gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the Been a while. I know I shouldn't have kept you waiting. me, war like me, groove like me, sing like me, walk like me. I'm in the music trap. I make it snow. I make it flurry. I make it all back to my redstone world. Yeah, young yeah, pine on the moves. Hey hey, Mr. Make it on the moves, young man. So a big doll I'm a great Dane I wear eight chains I mean so much ice They yell skate wine She motherfucked me See but she want I'm out of here Take it out your pocket yeah. I'm showin' it Throw it down uh, It's the way uh, It's the way uh, uh, It's the way uh, uh, uh, uh, yeah. Getting mugged yeah. Everybody who uh, Hang over the wall Of the VIP life Okay, it's Young Wayne on the. A.K.A. Mr. Make It Rain on them roads Like, hey and everybody say Mr. Rain Man, can we have a rainy day? Bring the umbrella, please Bring the umbrella, ala ala ala Hey, change it for the whole thing a trick. But you know it ain't drinkin' if you got it You know you ain't fucking. if you not thinking I cool your ass down if you think you're hot shit So relax, watch this I do it four, five, six, my Close the black foe pip And just like it I blow that shit Cause bitch I'm the bomb Like the bomb, tick bomb, Like tick. tick Yeah I got money you. You'll hear it in just a second. Uh, and it starts rather splendidly with a sort of a Rick Wakeman journey to the center of the earth type keyboard thing. First time anywhere, Anastasia, I can feel... Play anyway, the new record from Anastasia. New single out on Monday, I Can Feel You. Ten minutes past ten.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 Weg. Ja, en de microfoon staat aan. Ja, dat is weer gezellig. Uh, Aangeschoven is bij ons de voorzitter van CFM. Pieter Housa. Welkom Pieter. Ja, ik zit even te kijken of ik geluid heb, dat heb ik Of je verstaanbaar bent Ja, dat ook nog Maar wat is er aan de hand Ben? Nou, er is deze week een klein probleempje geweest in de techniek Er is geen technicus beschikbaar gesteld op zaterdag Vandaar dat wij met een afrezen naar de studio Al waar wij zelf proberen muziek te draaien En een heel klein beetje commentaar geven Ja. En vandaar dat jij achter de knoppen zit Nou, het is eventjes wennen maar het gaat, we kunnen wat muziek draaien af en toe. Wat hadden we anders in het programma Goedemorgen Zondvoort gehad? Nou, wij hadden natuurlijk een heleboel, en ik ga dat even voor je opzoeken. We zouden beginnen met Gerard Scholte die overigens wel eens koffie komen drinken. Gezellig. Uh, daarna zou Claire uh, Revens van de Culinaire Marketing communicatiemedewerker Medewerker van de Korbiennale uit Haarlem komen vertellen over de Korbiennale. De Korbiennale is een, uh, een aaneenschakeling van zingen en optredens van professionele koren in Haarlem. Ja. En niet alleen binnen, maar ook buiten. En dit weekend kan je daar nog rustig naar gaan kijken. Waar, waar is dat, Ben? In Haarlem. En waar? In Haarlem? Uh, overal. Oh. Ook op de pleinen, ook op de hofjes. Uh, diverse uh, Zalen, ja. Maar het is juist zo leuk om dat uh, in de hofjes te zien. En zoals Ellen zegt, is dat ook gratis. Oh, dat is leuk. Wie zou er meer komen, Ben? Robert de Vries. Die zou uh, komen praten over de Quality Coast Award 2011. Ja. Wij hebben een bronzen medaille gekregen van de Quality Coast. En uh, wij hebben ook uiteraard de Quality Coast vlag gekregen. We hebben de blauwe vlag gekregen. Dus ik denk dat je blij moet zijn met een bronzen award. Uh, en Robert de Vries die zou graag een gouden award zien. En daar heeft hij ook een aantal vragen staan open en die gaan naar het college. En is er al een reactie van het college op? Nee, er heeft nog geen reactie op. Dus wij zijn zeer benieuwd. Oké. Okay. Dan hadden wij de muziekjes gedraaid die wij straks gaan draaien, en de boodschappen en de reclame. Dan zouden wij uh, nogmaals met Robert de Vries praten. En Louise Berg. Dat is de nieuwe directrice van Huis in de Duinen. Over de nieuwbouw van Huis in de Duinen. Zoals je weet, Pieter, uh, loopt dat al een hele tijd. Huis in de Duinen moet vernieuwen. Uh, het is, hoe oud is het eigenlijk? Huis ja, in de Duinen? Heel dat jij toch weet als oudsom voor de ja, kennen. Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat het in 50, 60 jaar is gebouwd. Ja, dus uh, zo lang staat de, dat er. Door de NHCB. De christelijke huisvesting, geloof ik zelfs. Ja, nou, inmiddels uh, is er in de zorg natuurlijk een heleboel veranderd. En uh, verdient dat enig aanpassing. En ik heb begrepen dat deze mevrouw uh, Louise de Berg... een expert is in het uh, verbouwen van, uh, van tenten. Dus wij waren eigenlijk zeer benieuwd. Ja. Dan hadden wij ook nog een gesprek willen hebben... Uh, met uh, de heer H. Wiedijk van het Rode Kruis. Zoals jij uh, ook weet is uh, eindelijk de fusie uitgesproken... tussen het Zandvoortse Rode Kruis en de Landelijke Rode Kruis. Er is een hele tijd... Uh, weer wil geweest om het netjes te zeggen van het Zandvoortse Rode Kruis om zich aan te sluiten bij landelijk, begrijpelijk overigens en uiteindelijk is er toch een fusie gekomen en wij waren ook benieuwd hoe dat nu zo ging ja, zeker aanzien van hun materieel, hè? gebouw en auto's en al ja, dat soort zaken. Dat was natuurlijk ook een beetje de crux bij dat Rode Kruis-verhaal. Uh, enerzijds bedoelde het Landelijke Rode Kruis dat heel erg goed. Wat constateerden zij dat er meerdere uh, afdelingen waren waar de vergrijzing toesloeg. En in, uh, waar, uh, in Nederland. In Nederland. En uh, waar men dus eigenlijk een handje wilde helpen. En hoe, hoe, hoe zagen zij dat? Zij zagen dat door landelijk te doen. Ja. Alleen, er waren een, een drietal, viertal een zeer stevige rode kruisafdelingen, waar Sandvoort er één van was. Sandvoort kon zijn eigen broek opbouwen en. Uh die vonden het dus eigenlijk maar niks. Ook terecht van die kant bekeken. Dus uiteindelijk zijn ze toch uh, tot elkaar gekomen. En hoe dat precies uh, zit met materieel, gebouwen enzovoort. Daar hadden we wel uh, wat over willen weten. Ja, het zou kunnen zijn dat het Rode Kruis zegt bij de Vierdaagse van Nijmegen. Al het materiaal moet daar naartoe. Ja, Terwijl je op hetzelfde kan... moment hier op circuit het Rode Kruis nodig hebt. Ja, dat kan een, een, een verzoek zijn van het Landelijke Rode Kruis. Alleen denk ik dat uh, de afdelingsantwoord sterk genoeg is om tegen de landelijke organisatie te zeggen van... Oh jongens, wij hebben ook afspraken met het circuit. En op die dag hebben wij een afspraak met x mensen op het circuit. Ja. Maar hele beter alles van. Ja, die, euh, die zou er alles vanaf moeten weten. Hè. Die, die had dat dan wel komen vertellen. Ja. Maar volgende week komt hij misschien. Ja, die komt volgende week wel. Wat had je verder nog op de planning staan? Er... Er zou gesproken worden over uh, donorregistratie Zandvoort. En uh, de heer Nico Stammis, fractievoorzitter van de PvdA, die uh, vraagt zich af of, of de gemeente Zandvoort daar wat meer aan moet doen. Ja. Uh, er stond vorige week een, een staatje in de krant uh, uh, hoeveel procent elke gemeente nu uh, aan donor had. Er, uh, er zijn zoveel mensen die hebben zo'n brief gekregen en er zijn zoveel mensen die hebben gereageerd. En Zandvoort zit in de middenmoot geloof ik. Nou, het is een goede zaak. Ja. misschien willen ze wel bloed zien. Nou, misschien wil ik wel een plaatje horen. Ja. Maar gaan we gaan weer eventjes naar de muziek luisteren. Raak raken daar muziekje. Ik dacht dat zon het wordt... Dit was uh, het eerste uur muziek van Goedemorgen Zandvoort. En uh, onze nieuwe technicus Pieter Jouwsta, die doet de schuiven zo weer open voor de boodschappen, het nieuws. En daarna komen we nog heel even kort bij u terug. Eh, we, gaan, we gaan nog eventjes de laatste minuut in eh, beste Ben, want het is eh, nog een minuutje door. Wat gaan we, wat gaan we in de, het volgende uur? Nou, in, het volgende, in het volgende uur gaan we heel even kort praten met de heer Demmers, die is hier binnen ges, uh, gekomen, omdat wij net wat uh, verteld hebben over de Quality Coast en de aan uh, Award. Ja. En er blijken dus uh, antwoorden zijn op de vragen van de heer De Vries. Oh, dus daar wil ik heel even kort met, uh, met Michel Demmers over praten. Dat is interessant, daar gaan we nu uuren, Want Michel weet waarschijnlijk waarom we geen goud hebben gehaald. Had. Want we gaan voor goud altijd, hè? Zo is dat. En nu hebben we brons, uh, Michel. Dus in het uh, tweede uur, kan jij daar eventjes over vertellen hoe het ja. in elkaar zit? Hoe zit het er trouwens met de buisjes die op strand zijn gevonden? gisteren er nog gevonden. Er uh, hangt overal bij elke strandafgang een keurig uh, bord. En er hangt ook in de strandtent een keurig bord. Dat als je zo'n buisje vindt, dat je er van af moet blijven.